Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 83, opgenomen op 27 mei 2013. Buongiorno! Buongiorno, come stai? Mooi Buongiorno. Is dat de goeie? je? Ja, ja, dat is prima, dat is duidelijk. Maa, maa. <coughs> Zo. Zo. Nou, Giro is afgelopen. Ja, wat doen we nou de hele week? een Groll Grolls kijken. Ja, precies. Ja, en, ja, ja. En nog uh, even kijken. 32 nachtjes slapen voordat het tour begint. Ja, dat is de zomermaand hè. Dus dan uh, kunnen we niet de hele dag uh, aan het tabletnieuws zitten. Dat wordt steeds minder ik wel. Ja, ik ben benieuwd wat je vandaag allemaal voor ons in petto hebt. Ja, weet jij het ons goed. Weinig, weinig vrij bijzonders in ieder geval. Uh, we hebben net, net zo'n beetje de, de afgelopen week door zitten kijken natuurlijk. Van wat is er allemaal geplaatst? Wat is er gebeurd. Ja, toen kwamen we er toch wel achter dat we wel interessante dingen ge geschreven hebben. Al zeggen okay. we het zelf. Nou, ik zou meteen maar met het interessantste beginnen dan. Een ja. bruine Galaxy Note. <laughs> mm, ja. Interesting. Ja, die is net geplaatst inderdaad. Uh, de, m, ja, wat moeten we nog zeggen? Ik vond het interessanter dat, dat ik er daarna op gewezen werd... Dat, dat de Galaxy Note in één keer uh, 80 euro goedkoper is dan bij de lancering blijkbaar. Ja. Dus 310 euro kun je er tegenwoordig, of tegenwoordig, inmiddels al eentje kopen. Dus, uh... En dan, ja. dan opeens is hij toch uh, dezelfde prijs zeg maar, als een iPad Mini. Want daar verbaasden we ons nog best wel over dat hij goed duurder was dan de iPad Mini. Ja. Dus... Uh, ja, even, uh... ja, een bruine variant, ja. Ja, dat is maar een grapje. Sowieso, <lacht> hè? ik vind bruin op zich is een... ...is een uh, kleur... ...ik vind dat soms wel mooi, zeg maar... ...maar het is wel echt een typische modekleur... ...ik zou nooit een computer in het bruin kopen of zo... Ja, ...net precies. zoals dat ik niet een... Uh, ...of een tablet in het bruin zou kopen of zo... ...maar ik zou ook nooit bijvoorbeeld een... Uh, ...een groene laptop kopen of zo, weet je wel? ...een zwarte of een zilveren... ...that's it, en... Uh, ...ik ga geen uh, rare kleuren doen... anders doe ik wel een sticker of zo, weet je wel... Mm -hmm. ...ja, precies, nee, ...maar goed... Et, et ...ik heb een bruine auto... Ja, wel een mooie auto. <laughs> Aston Martin. Dus, uh... Ik zie net, net even voor die prijs van die Galaxy Note 8.0. Ik zie net de, de gelekte tussen aanhalingstekens prijzen van de Galaxy Tab 3 8.0 en de Galaxy Tab 3 10.1 voorbij komen, hè, volgens Sam uh, Mobile. Hè, maar de, de, de 3 is toch een 7.0? Ja, er is een 7-inch, 8-inch en een 10,1-inch. Dat <laughs> mag ik trouwens. We hebben ook echt al weken niet meer om gelachen, zeg. <laughs> Ja, maar goed, die 7 inch 199 euro gaat kosten, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat zou ik nog goed kennen. Dat vind ik nog steeds te duur. Maar goed, uh, ze zeggen dat die, die 8 inch 329 dollar gaat kosten. Dat komt dan waarschijnlijk neer op 329 euro. Maar dat zou dan net zo duur zijn als een Galaxy Note 8.0. Dus dan zie ik het, die, ik het nut niet meer van. Waarom zou je dan nog eentje zonder stylus kopen als je voor hetzelfde geld eentje met stylus kunt kopen? Toch? Ja, ik, ik, ik, ik heb daar geen antwoord op hoor. Yeah, yeah, yeah. <laughs> nou, ik vind heel de prijsstellingen van Samsung, daar eh, snap je, een bal meer van. Ja, ik, ik ook niet. En te, misschien om het dan even over Samsung te hebben... Um, ik weet niet of het door die HC One komt... Uh, want met HTC lijkt het overigens ook helemaal niet zo goed te gaan. Maar op een of andere manier is wel een beetje iets van de glans van, van Samsung... Is er een beetje aan het afgaan. Het was duidelijk de allerbeste uh, Android-fabrikant. Mm -hmm. Anderhalf jaar lang. Zeker, uh, st sterker nog, op dit moment nog steeds hebben ze gewoon de meeste uh, uh, uh, winstdelingen uit Android. Sterker nog, zo'n beetje alle winst wat wordt gemaakt op Android uh, gaat richting Samsung. Ja. Uh, en, en, en net zoals met Apple hoor, daar is ook een beetje de glans vanaf het laatste half jaar. Tot we weer misschien nieuwe dingetjes zien en dan moeten we het ook nog maar zien. Maar ik heb een beetje het gevoel dat van beide bedrijven een beetje, het, het echt glimmende is er wel een beetje vanaf, denk ik, voor, ja. voor de normale consument. Oké. Okay. Ja, nee, dat heb je wel een punt. Uh, uh, ja. Het nee, was allemaal. Was het zo, uh, zo, ja? was het toch ook zo. Als we iets over een nieuwe Galaxy Tab zouden posten. Dat, uh, we krijgen natuurlijk wel veel meer bezoekers nog. Maar het is meer van. Um, uh, het is minder polariserend. Er zijn minder gevechten rondom de merken. En er zijn minder uh, reacties op van mensen die. Er zijn wel reacties op, maar mensen die duidelijk aangeven, oh, ik kan niet wachten tot het uh, whatever, 10, uh, 10 februari is dat ik dat ding kan kopen of zo, weet je wel. Ja. Het is meer van, goh, ik heb er een en ik was er niet zo tevreden mee, of goh, ik heb er een en ik ben er tevreden mee, dus ik ga niet upgraden. Of goh, hmm, waarom zulke slechte specs, of weet je wel, het, het zijn niet meer de, de echte koopsignalen die we eerst heel veel zagen. Nee. Nou, er is wel één een, wel een tablet waarvan we dat uh, tenminste zeggen. Dat is de Xperia Tablet Z natuurlijk. Of ook niet. Oh, oh ja, wat je bedoelt, Ja, nee, dat, die heb ik gereviewd. En dat is inderdaad een tablet die ik heel mooi vind. En waarvan ik denk van, goh, dat is een 10-inch tablet die je moet overwegen op het moment dat je een 10-inch tablet wil kopen. Mm -hmm. Uh, en inderdaad, ook daar zien we op YouTube en op andere plekken, op social media en op de website natuurlijk zelf, zien we ook redelijke koopsignalen van mensen inderdaad uh, ja. wel welkomen. Uiteindelijk moet je zeker bij een merk als Sony zien hoeveel dat nou echt in praktijk is. Hè? Hoeveel mensen, of het nou echt zeg maar een, een deuk in de, in de Android-markt kan slaan. Mm. Maar qua hardware uh, is het zeker een heel erg mooie machine. Ja. Ja, er zit alles op een aan. En, en dat is een beetje wat ik merk uit de reacties. En uh, ik, zag, ik zag gisteren ook een reactie op YouTube voorbij komen volgens mij. Van, uh, ik, ik, ik ben echt op zoek naar, naar een, uh, iemand zei. <coughs> ik ben echt op zoek naar een reden om een Android te kopen van echt het perfecte apparaat. En ik zie nu pas bij die Xperia Tablet Z eigenlijk alles bij elkaar komen voor Android. Uh, de high-end features waar ik op gewacht heb, zeg maar. Uh, ja, in een, in een goede body inderdaad. Ja, en uh, nou goed, dat kan ik me wel voorstellen. Je hebt natuurlijk wel dingen, uh, tijdens die er bij de buurts kwamen. Hè? Je hebt de, de Google Nexus 10 uh, gehad. En, uh, nou, goed. Ja, dat is op zich <coughs> jammer dat we die nooit hebben kunnen reviewen. Omdat die natuurlijk ook niet in Nederland te kopen is. Maar mm -hmm. uh, dat is, ik heb meerdere keren de vraag gekregen van hoe verhoudt u zich tegenover de Nexus 10. Uh, gewoon omdat het natuurlijk ook een, uh, een eentje is met een uh, Retina whatever display, zeg maar. Mm -hmm. En uh, high-end specs en natuurlijk een Google-ervaring. Ja. Um, dat zou inderdaad op papier degene zijn die het dichtst bij de, bij de Xperia Z komt. Maar die skin van Sony die er overheen zit... Ja, dat is natuurlijk uh, zo ver mogelijk als je maar van de standaard Android-ervaring kan komen. Ja, ja goed. Het nou ja, is net hoe je het ziet natuurlijk. Hè? want uh, de, de Amazon trekt het op een hele andere manier uh, extreem. Maar dat, dat, dat, dan heb je echt... Ja, oké, het is Want dit is echt... Ja, ja ik wou eigenlijk ja. gewoon op deze manier... op een hele onhandige manier aan je vragen... wat je even met die Sony-skin vond. Vind. <laughs> ja, ik moet zeggen dat ik... ik heb het apparaat heel kort en handig gehad op MWC... en toen is me eigenlijk niet eens zoveel opgevallen. Misschien omdat ik dus eerder al die, die Tablet S... en de Xperia Tablet S getest heb... en dat dus een beetje aan gewend was... Maar toen vond ik het niet extreem. En uh, hoewel ik dus niet diep in de software gedoken ben afgelopen februari... is het me, me niet echt oh, uh, ja, als, als, als uh, ver verwarrend of vervelend opgevallen. Dat het zo noem je, dat ik het ook nee. niet, hè? Nee, nee, nee. Maar het is me dus niet opgevallen in de zin van... ik heb een hele andere Android-ervaring waar ik aan moet wennen. Dat, maar dat, nogmaals, ik heb er heel kort mee gespeeld. Nee, ja, maar op zich heb je daar wel een goed punt, hoor. Want het is, niet, uh, het is wel heel anders allemaal... Maar het, is allemaal, het, het ziet er anders uit. In basis werkt het hetzelfde, zeg maar. Mm -hmm. Je moet nog steeds een widget uitkiezen... op het moment dat je hem op je uh, homescreen moet zetten. Alleen die widgets moet je op een andere plek vinden, zeg maar. Ja. En uh, ja, zo'n dock, zeg maar... zo'n ding wat uh, op ieder homescreen blijft staan... dat kennen we eigenlijk ook wel. Vaak zit hij dan onderaan. Zeker op smartphones... En in dit geval zit hij boven in de balk. Dus dat is niet zo dat het een functie is die we niet kennen uit Android. Alleen het is allemaal op andere plekken gezet. En, uh, bijvoorbeeld ja, uh, de home, back en uh, uh, ja, hoe noem je dat? Multitask-button. Die zitten links in plaats van in het midden. Dat soort dingen, dat is toch anders? Precies, wanneer zitten die uh, in het midden? Standaard zitten die in het midden bij Android. Gewicht. Ja, echt hoor. Nou, mijn point of view ook niet. Zitten ze ook oh, links hoor. Ja. Ja, misschien een beetje in de war, maar ik dacht dat hij in de Volgens mij is het, is het juist apart als ze in het minder zitten, maar maakt niet uit. Nou, maar goed. De Sony Xperia Z is, is gewoon een mooi ding en natuurlijk staat er dan een review van op, uh, op Tablets Magazine. Uh, check it out. Uh, in het algemeen, hè, we hebben eigenlijk al gezegd wat we erover willen zeggen. Het is een hele mooie Android tablet. Ja. Uh, hij is snel, hij is um, dun, hij is licht, hij is waterdicht. <laughs> dat blijft een beetje een ding. Uh, het spreekt tot de verbeelding, zeg maar. Maar uiteindelijk, ja, ik, ik weet niet zo heel erg goed wat je ermee zou doen. Want je zou kunnen zeggen, oh, gewoon ja, dan uh, um, kan je hem onder de douche gebruiken of zo. Maar ja, wie doet dat nou, weet je wel. En de meest praktische wat ik heb gehoord en wat ik zelf had bedacht is van goh, Als je dan eens een keer een mee hebt in je tas en het regent heel hard, dat je je dan geen zorgen maakt. Aan de andere kant, dan maak ik me zorgen om al die andere crep die in mijn tas zit dat nat wordt. Dus of het nou in praktijk echt heel veel scheelt, zeg maar... dat ik een waterdichte tablet in mijn tas heb, dat weet ik niet. Hm. Uh, maar uh, het is niet vervelend dat het erop zit. Ik had alleen graag gezien dat ze dan op een of andere manier... die connectors ook waterdicht hadden gemaakt. Ik weet niet of dat kan of hoe dat zou kunnen. Maar aangezien er wel een dock connector aan de zijkant zit... Die, uh, ja, die niet afgedekt hoeft te worden met een klepje en waar je hem in het dock kan zetten... Ja. Dan hadden ze waarschijnlijk ook voor hen iets van een magnetische connector kunnen uh, kiezen bij de. Um, hoe noem je dat ding? Uh, bij de oplaadpoort. Ja, ja, ja. Uh, zodat dat niet nodig was geweest. En voor koptelefoon en zo, dat ving ik nog allemaal tot daaraan toe. Alleen het opladen, dat doe je toch gewoon iedere dag of om de dag, in ieder geval. Ja, precies. Dat is een, dat is een, een, uh, ja, een logisch gevolg van, van het. Van het uh, het wat er dichtmaken. Ja, ik vind het ook. Uh, het, het, het, het, het, ik, ik, dat is, is zo'n feature waar je eigenlijk niks meer kan... ...tot op het moment dat je er een keer een, een glas cola overheen gooit, zeg maar. Snap je? Ja, maar aan de andere kant... Uh, ...mijn broertje heeft een labrador met een dikke staart... ...en dat dat loopt hier regelmatig over tafel. Of in ieder geval langs de tafel. En dan sweept hij zo'n... Uh, ...is een keer gebeurd namelijk. Uh, een, uh, een, een groot glas cola over de iPad heen. Mm. Ik bedoel, dan is hij ook niet meteen een stuk, hè. Uiteindelijk gaat het natuurlijk alleen maar om... ...dat die connectors waterdicht zijn, want... Voor de rest zijn alle moderne tablets, die zijn in principe ook uh, ja, niet waterdicht, maar die hebben niet die certificering natuurlijk. Maar ja, op het moment dat je daar, uh, dat ding met een glazen scherm onder de kraan doet, gaat die ook niet kapot van ofzo. Hè? Ja, het risico is groot natuurlijk. Je hebt is ja, garantie, ja, laat ik het zo zeggen. Je hebt toch een gerustig hart <laughs> als je zeg maar kinderen en een hond hebt en je, je drinken met een tablet zeker op ja, zeker weten. Dus, maar, maar goed, het, goed uh, dat, dat is die tablet set natuurlijk. Gewoon check gewoon de review. Tenzij uh, jij daar nog iets meer over zou willen zeggen. Nee, ja, ik blijf bij mijn... Uh, ik ben al uh, een aantal maanden enthousiast over dat uh, apparaat. En uh, ik blijf enthousiast, zeker naar jouw review. Dus uh, bij mij komt die uh, ergens bovenaan het Android lijstje... of gewoon bovenaan het Android lijstje te staan. Uh, mits we... Uh, of tenzij bedoel ik eigenlijk... Uh, we binnen nu en een maand uh, een hele vette nieuwe Nexus 7 gaan zien. Nou ja, goed, de Nexus 7 staat bij mij nog steeds heel hoog op het lijstje... want dat is gewoon een andere form factor. 7 ja, is... inch en dan... Uh, ik denk dat dat uh, gewoon een hele interessante vorm is voor een tablet... en misschien in een heleboel opzichten ook wel interessanter dan 10 inch... Uh, laat het wel wezen, je, je weet hoeveel, uh, overigens jij ook, jij hebt ook een iPad Mini, hoeveel fans zijn van de iPad Mini. En dat komt niet omdat de iPad 4 minder respect heeft of een minder mooi beeldscherm of wat dan ook. Nee, die heeft alles beter, zeg maar. Mm -hmm. En toch vinden we, doordat het die klein en licht is, vinden we die iPad Mini heel erg fijn. Ja. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de Nexus 7. Al is die misschien iets minder klein en of dun en licht of zo, even. Maar het gaat om de form factor. Overigens, meteen even follow-up. Uh, die... Het komt door de BT Btw-actie. Uh, uh, ja, ik zie ja. uh, <laughs> ja, het ziet er ook verschijnen. Ja. Dat het een noodgekoper is. Ja, ja ik wist niet okay, dat er cool. een Btw-actie was. Maar... Ik ook niet. Dus even kijken ja. wat ik kan kopen zonder Btw. Het is BTW. tegenwoordig uh, om, om de week volgens mij. Uh, MediaMine, WCC, ja. zetter en al die uh, dingen. Ja. Mooi. Kost weer wat minder. Zo is dat. Even kijken. Nou, wat hebben we dan nog meer? dat was het al? Of is nou het al ja, we hebben vorige week natuurlijk al kort even behandeld. En, en je hebt hem van de week online gegooid de Surface Pro Review. Ik weet niet of we oh daar ja. nog heel veel over, over uit moeten wijden. Uh, Hetzelfde eigenlijk als vorige week. Nodigen mensen gewoon uit om de review. Of uh, als ze het hebben, heb bedoel ik. Uh, nodig mensen uit om de review te lezen. Uh, het belangrijkste wat je daarover kan zeggen, het is een laptop in een tabletvorm. Alleen dan wel een hele forse tablet. Ja. Sterker nog, hij is uh, als tablet al dikker dan twee van de laptops die ik hier heb liggen. Mm -hmm. En ja, God, uh, doe ermee wat je wil, zeg maar met die informatie. Ja. Het grootste probleem zit hem vooral in dat het um, een apparaat is die je op je bureau of je op, je, uh, op je tafel moet gebruiken. En verder um, is hij natuurlijk als tablet, losstaande tablet, zeg maar, zonder toetsenbord redelijk te gebruiken op je schoot. Ja. Alleen uh, Jij en ik hebben volgens mij alle twee redelijk veel moeite om echt dingen te bedenken wat je op een Windows 8 tablet in tabletvorm zou willen doen. Ja, ja ik zag uh, een andere review voorbij komen waarin sprak werd, uh, of gezegd werd, de Surface Pro is de ultieme tablet voor op reis. Of de ultieme uh, Windows 8 laptop voor op reis. En dat vind ik dus de grootst mogelijke bullshit. Ik weet niet waar je dat hebt gelezen. Maar, maar op reis heb ik je... Oké, okay, maar op reis heb ik dus niet uh, altijd een tafel of dingen tot mijn beschikking. Dan zit ik in de trein, dan zit ik in de, in de bus, dan zit ik uh, uh, ergens, zeg maar. Waar ik dus niet zomaar ruimte heb op een tafel of op een tafel op het terras of wat dan ook, dat je dat kwijt kan. Ik vind iets wat je juist op schoot kan gebruiken. En uh, ook in de trein, de Nederlandse trein hebben van die belachelijk kleine, hoe noemen we dat, die belachelijk kleine... Uh, tafeltjes wel aan de zijkant, mm. in ieder geval de intercities waar ik in zit. Uh, nee, nee, ik zie dat niet echt als een tablet die op reis of een machine die op reis heel goed is. Sterk nog, ik zou veel liever een 11 inch laptop hebben, als ik al Windows 8 zou hebben, willen, uh, 11 of 13 inch laptop, uh, zodat ik het op schoot kan gebruiken en dat je met één hand dat hele ding in balans kan houden. Ja. Het probleem is vooral dat je hem dus niet op schoot kan houden en daar komt dus bij dat je hem niet met één hand op zijn plek kan houden. Snap ik het ik Een laptop die is rigide. Dus op het moment dat je met je linkerhand gewoon je duim op de zijkant zet... Eh, ...zeg maar linksonder op het trackpad of eh, op, de, op de body... Ja. ...dan kan je hem in, in balans houden. En op het moment dat je gaat tikken heb je twee handen op het toetsenbord... ...ook weer de, de kans om balans te houden. Ja. Eh, en als je weer gaat muizen, dan pak je hem weer links vast met je duim... ...en dan ga je rechterhand muizen. Of welke, eh, welke hand ook weer je, je, je, of je richt, links- of rechtshandig bent, zeg maar. Maar... Eh, bij de, bij de service is dat onmogelijk. Ja. Fijt. Maar goed. Dus uh, ook dat uh, uh, check it out. En dan hebben we natuurlijk nog als, uh, als grootste nieuws uh, dat de Kindle Fire tablets in Nederland zijn te koop. Of, ja, in ieder geval vanuit Nederland. Hè. Dus uh, de, Eigenlijk is het volgens mij, ja ik weet het niet, want ik heb nooit een besteld. Jij wel. Is het makkelijk, was het makkelijk al om vanuit Nederland de Kindle Fire tablets te bestellen? Heb ik een Kindle Fire tablet besteld? Ja, had er één of niet? Oh nee, mijn buurman heeft een Fire Tablet, maar ik heb ook kinder uh, uh, e-readers gesteld. eigenlijk. Oh, uh, oké, okay, oké. Okay. Ja? Uh, yeah. Ja, nee, niet echt makkelijk. Ja, wat, wat is moeilijk. <laughs> Als je een creditcard hebt, is alles niet zo heel moeilijk. Mm -hmm. maar, uh, goed, ja, ik weet niet zo goed uh, omdat Amazon niet zo heel erg aanwezig is, of eigenlijk gewoon niet aanwezig is op de Nederlandse markt. Mm -hmm. En uh, de Fire Tablets zijn vooral interessant omdat het een, ja, een soort etalage is voor het Amazon ecosysteem. Mm -hmm. Zie ik niet wat je in Nederland nou precies uh, per se met een amazon debita wil. willen. Ja, precies. <laughs> ja, dat, dat is. Uh, ja, ik weet ook niet tenzij amazon echt plannen heeft om, om binnen nu weer een aantal maanden of weken zelfs uh, dan uh, de hele bedoeling ook in Nederland uh, vol te gaan lanceren. En, en, uh, maar goed, uh, daar horen we ook al, al jaren volgens mij in geruchten over en er uh, is nog steeds niks gebeurd. Ja, we gaan het zien. Okay. Uh, Oké, okay, nou ja, goed. Uh, om dan toch uh, een iets langere podcast dan vijf minuten te doen. Zeg maar. oh, we zitten alweer op 17 minuten, dus we kunnen in principe bijna afsluiten. Uh, uh, toch even over hebben dat we het een beetje anders gaan doen komende week, twee weken. En dan niet heel anders qua nieuws of wat dan ook. Maar ik werk op dit moment aan twee reviews van uh, Windows 8 producten... die een wat traditionelere vorm hebben. Namelijk een laptop met een touchscreen en een Ultrabook met een touchscreen... Mm -hmm. 1 en 11 inch scherm, 1 en 13 inch scherm. En dat doen we omdat het toch... Uh, en we hebben het net al een paar keer genoemd. Hè? Van, wat moet je nou eigenlijk met een Windows 8 tablet als zijnde tablet? Um, al die hybrides die we hebben uh, bekeken. Dan hebben we het vooral over hoe fijn de combinatie is met het toetsenbord. Ja. En daarom uh, kijken we dus nu ook eens een keer... Hoe fijn is de combinatie van een laptop met een touchscreen. Ja. Dus er moet dan wel weer een touchscreen op zitten. En... In zoverre, ik kan, daar een, ja, ik kan daarover zeggen wat ik wil natuurlijk... maar uh, die reviews komen vanzelf online. Ik moet gewoon toegeven dat ik erg fan ben van die Acer uh, S7. Dat is een 13,3-inch Ultrabook. Mm -hmm. uh, super dun, echt super dun. Echt een uh, heel mooi licht uh, dun apparaat met een heel erg goed scherm erop. Vooral het scherm ben ik van onder de indruk. Uh, en daarmee kan ik zeggen van... Touch is eigenlijk net zoals op de hybrides, gewoon heel erg handig op zo'n scherm. Vooral omdat je het als je, op het moment dat je beslist dat je het als derde manier ziet om het systeem aan te sturen. Ja. Dus dan moet je je voorstellen, je gebruikt vooral je toetsenbord en je muis. Maar touch op het scherm is handig als derde manier. En dat is dan vooral handig bij swipes en dat soort dingen. Dus hè, switchen tussen een app of um, even een klein stukje scrollen op een website of wat dan ook. Maar speel je er dan, dat, dan ook eh, sneller uh, touchscreen spelletjes op? Nou, eerlijk gezegd moet ik toegeven dat ik heel weinig spelletjes speel op Windows 8. Er is ook maar, tenminste wat ik gezien heb, heb, heel weinig hoor. Ja er, is ja, er is niet gek veel, inderdaad. En de spelletjes die er zijn, dat zijn dus dingen als jackpack-joy ride en dat soort mm. dingen. En ja, die hebben we ja, even tussen aanhalingstekens nou, al uitgespeeld op andere platformen. Dus ja, de, de, ik, ik zie ook. Um, um, nu speel ik ook niet al te gek veel spelletjes op Android of iOS hoor, overigens. Maar op Windows is het daar nog het minst aantrekkelijke. En vooral omdat het dan om vrij grote apparaten gaat. En om apparaten die of zwaar zijn zoals een uh, Service Pro of uh, een toetsenborddok er aan hebben vastzitten. Zodat je het eigenlijk niet echt speelt. Ja. Ik weet niet. Nee. Uh, mij heeft het in ieder geval niet zo heel veel uitgenodigd. Het okay. probleem wel weer met die S7 even genoemd hebben is weer het probleem van scaling. Dus um, in dit geval denk je van, goh, hè, een 1080 scherm op een 13, in of, uh, uh, op een 13 inch uh, display. Hè, 1080 pixels, noem mm -hmm. uh, noemen dat, full HD. Um, dat is goed te doen. Alleen, er zit een soort instelling in uh, Windows. Dat ze beslissen hoeveel tegels er worden laten zien uh, in, die, in die moderne interface. Ja. De, bij tablet zijn dat drie tegels onder elkaar. Ja. En bij uh, schermen groter dan 11 inch, dus laat zeggen 13 inch, zijn het vijf tegels onder elkaar. Alleen het probleem is dan dat alles binnen apps, hè, binnen moderne apps, ook op die basis wordt opgebouwd. Het is allemaal een soort, soort semi-responsive, zeg maar. Mm -hmm. Maar het probleem daarvan is dat als je een high-res scherm hebt met vijf tegelinstelling, dat de tekst binnen moderne apps echt ja, heel erg klein ja, is. precies. Dus uh, dat is wel weer duidelijk een nadeel. Zijn er wel dingen die opgelost zouden kunnen worden via software? -update? Ja, precies. Dat is al de verwachting. Windows 8.1 uh, moeten we voor dat soort optimalisaties gaan tegenkomen. Maar... Hopelijk. Wie weet, wie weet. Wie weet. Nou, de andere die ik bekijk uh, is dus een 11-inch uh, laptop. En dat is leuk om te bekijken omdat dat een stuk kleiner is. Maar ook omdat dat een van de meest betaalbare Windows 8-opties überhaupt is. Ik kijk naar de FIFO-boek. Mm -hmm. Kost 400 euro of zo. Dat ja, is de 400 en 500 euro. Ja. Ja, um, en dat is een 11-inch laptop met een touchscreen. Duidelijk minder scherm overigens. Um, volgens mij is het niet eens IPS. Dus je kan... Uh, het ziet er allemaal wat flatser uit en je hebt minder goede kijkhoeken en dat soort mm -hmm. dingen. Maar goed, het is wel veel meer betaalbaar. En uh, ik denk dat uh, ik al wel ondertussen kan stellen dat Windows 8 uh, gewoon wel beter is, zeg maar. Of leuker is op het moment dat je in ieder geval een scherm hebt waar je op kan aanraken. Mm -hmm. Ja, daar is het wel opgebouwd, ja. ja. Zeker, zeker met oog op toekomst of die spreetjes die je dan toch een keer zou willen spelen, dan is dat toch wel het voordeel. Dus uh, ja, die dingen zitten er ook aan te komen. Oké, okay, nice. En wie weet wat er... Uh, nou goed, dan, dan spreken we al over twee weken verder. Maar uh, dan is er weer een, een -pers evenementje waar we hoogstwaarschijnlijk uh, bij zijn, of jij in ieder geval... En uh, de, de, daar gaan we ook hopelijk wat nieuwe Windows 8 dingen zien. Hè. We niet alleen uh, de vormfactor uh, laptop en, en, en, en grote tablet met, met keyboard, maar ook uh, kleinere tablets gaan we mogelijk zien met Windows 8. Dus daar vind ik ook wel interessante ontwikkelingen uh, die, die we komende zomer uh, gaan zien. Niet alleen Acer, uh, maar ook Acer heeft aangegeven met kleinere Windows 8 tablets te komen. Dus dat zijn dingen die we in de gaten uh, gaan houden. En natuurlijk, uh, maar dan hebben we het over nog verder in de toekomst. Eind juni de Microsoft beeldconferentie en daar gaan we wellicht een kleinere serverstablet tegenkomen. We shall see! Yes. En hopelijk deze week uh, wat, wat, wat meer hardware nieuws. Ja. Nou goed, uh, hou de website in de gaten natuurlijk. Daar komt het laatste nieuws altijd op te staan. Jij uh, deelt daar linkjes naartoe uh, via Twitter. Dat is twitter.com slash tabletsmagazine, daar zit jij aan de knoppen. Ik ben ook actief op Twitter en op Google+. Beide namen zijn daar gewoon Sam Rijver, dus twitter.com slash Samrijver of Samrijver zoeken op Google+. En that's it, en dan volgende week is denk ik weer een, een weekje of een podcast aflevering met niet al te gek voor nieuws. Maar de week daarop zitten we zo'n beetje na WWDC, dus dan is er waarschijnlijk wat te vertellen over iOS 7. Ook, en volgens mij zitten we dan ook in de buurt van Computex. De is volgens mij volgende week vrijdag. Ja, of zo. Wow. Dat, uh, volgende week. Uh... Ah. Allee. Like dus uh, it. Uh, wie weet. We gaan het zien. Dus uh, hou vol! Het wordt zelf interessant. <laughs> Tot volgende week. Tot volgende week.